Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de aardbeving in Marokko zijn inmiddels een paar kleine dorpen weer bereikbaar. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur daar. Sinds vrijdag zijn honderden kleine dorpen afgesloten van de buitenwereld... zegt correspondent Samira Jadir. De wegen zijn door de aardbevingen ook moeilijk uh, toegankelijk. Uh, dat komt omdat er uh, op sommige wegen gewoon grote brokken stukken steen liggen. Het leger zou die rotsblokken aan het opruimen zijn. Na de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 Een vies verhaal uit Eindhoven. Een vrouw ontdekte vanochtend poep naast haar kliko en de tuinstoelen. Toen ze de bewakingsbeelden bekeek, zag ze dat een onbekende man midden in de nacht de boel had ondergepoept. En daarna gebruikte hij de kussens als toiletpapier. De vrouw heeft de beelden op social media gedeeld, omdat ze niet wil dat de man opnieuw toeslaat. Ja, dit irritante geluid ken je wel. Misschien zit je ook wel onder de muggenbulten. Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen... zeggen dat de muggenoverlast sinds half augustus flink is toegenomen. Deze onderzoeker weet waarom. We hebben natuurlijk nu gezien dat het hartstikke mooi weer... nog steeds is voor begin september. En de, de, ook, ook omdat het in augustus veel nog geregend heeft... Er zijn er toch veel plekken waar water staat... en daar kunnen die muggen zich uitstekend in voortplanten. En als de Temperatuur nu eenmaal hoger zijn, dan ontwikkelen die muggen zich sneller en krijg je dus op een ook, ook meer muggen. En muggen prikken er ook meer op los als het warmer is. Het blijft vanavond nog lang warm. Vanuit het zuiden wordt het bewolkt en er kan een bui of zelfs onweer zijn. Vannacht op meer plaatsen regen en onweer, morgen bewolkt en 23 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Maar, uh, min of meer... door je handen heen... Uh, glipt... het leven eruit ziet verdwijnen... dan is het tijd... om daar een nummer over te maken. Dat uh, heeft uh, Mariska Lialing gedaan... van Von V met Openly Remember. Ook weer een aanleiding... want uh, de wederhelft... van uh, Mariska was afgelopen... Uh, week jarig. Ivan.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 En de andere Pien, die, uh, dat is de EA, die uh, gaat uh, zaterdag 9 september dus uh, spelen bij de Summer Park Sessions op het landgoed Velserbeek. De vorige hoorde je trouwens uh, de nieuwe single van Darker. Hey, Dit is ook een hele leuke. Salmon on the List. You better watch you looking, cause you're looking straight at me. Hey, how are you feeling? Do you want to spend an evening feeling sexy, being free? Hey, where are you going?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 Hey, I got a plan We're gonna have to take some pictures Or these memories won't remain Hey, please don't stop dancing hey, hey. Just wanna know why Hebben ze een optreden gedaan in Sinnetol. Deze band. Met onder meer twee leden van uh, het illustre Nemsis. Die ooit uh, de, de bevrijdingspop uh, hebben mogen beginnen. Want Abir Hamam en Tom Ratsma maken deel uit van deze band. Het is een Amsterdamse Haarlemse band. Uh, Hickpie genaamd. En we gaan uh, zo dadelijk uh, uh, praten met...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 Dus ja, dat gaat lekker knallen. Ja, dat uh, geloof ik wel. Voordat we het uh, helemaal over die single hebben, ga ik nog even naar gisteravond. Want uh, voor jullie uit heb ik uh, nog even een opname gejipt van Hikpie. Ja. Ja, die kennen jullie ook, want die, die waren gisteravond ook in uh, hetzelfde Sinatool waar jullie gisteravond hebben gespeeld, toch? Ja, klopt. Gisteren hebben we een show gespeeld met uh, Hikpie dus en met de band Thames. Ja. Maar dat Temps ken al, ik ook, ja, want ja. Het, de, de, de, die, die hebben we ook hier uh, even laten horen. Met de, de, Allemaal uh, Haarlem, Haarlem, Haarlem ook heel veel. Ja, ja, ja. Uh, Nee, maar het zijn drie popronde act, wij zijn dus ook een popronde act. Ja. En uh, we hebben een soort van een eigen feestje georganiseerd. En ja, uh, ja dat uh, klopt goed dat je bij moet zijn. Ja, dat vroeg ik, uh, maar weet je, Sint-Tol vind ik altijd een beetje een onmogelijke plek. Want ik moet een, uh, eerst het halve stad door en uh, dan staan er ook nog eens een keer dingen geprogrammeerd ergens heel erg laat. Ja, eh... Uh, ik weet het niet, maar de laatste trein gaat ergens rond een uur of twaalf. En als het er twaalf uur afgelopen is, kom ik niet thuis in antwoord, hè? Ja, het loopt altijd ook lekker uit. Dus ja, daarom, maar. als je dus... naar moet dan. Ja. Uh... <laughs> ik, ik, ik vind het leuk dat, dat, dat, dat Cindetol uh, best wel hele leuke dingen heeft. Maar voor mij is het een.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 in, in Staten? Ja. Waar is dat dan? Haarlem hebben we het over, toch? Ja. Uh, jo, ja, uh, Staten, Staten is Utrecht. Kijk nou wat. Ja. Haarlem, ik zit even helemaal door... De... <laughs> ik denk Staten is Utrecht. Uh, ja. Jij begint ja, over Haarlem ja, en ik weet dat Staten Utrecht is. Dus ik zit bij mezelf weer, waar het, uh, hebben, heb je het over? Maar goed, uh, ja, vertel. Mijn, mijn hoofd is een zee. We spelen de Wolfhound. <laughs> ja. Daar spelen wij. Oh, de, de, de, ja, dat is uh, op de rivier geloof ik, toch?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 Dus we hebben hem gewoon daarna in zijn mouw getrokken, we hebben een paar liedjes volgespeeld, hij vond het te gek. En toen vroegen we, wil je onze producer zijn? En hij zei, ja, lijkt me geweldig. Maar... <laughs> zo, zo kan het lopen dus. Uh... Ja, zo simpel kan het gaan. Ja, ja uh, denk. De, denk je dat dat, uh, ja, ja, dat zal dan gerust, uh, daar, ja, dat zal, uh, zullen wat mensen zeggen, die, die zullen die Mar Mario Gozen, heet die toch, of niet? Ja, Mario Gozen. Ja, uh, die zullen hem al in de gaten hebben gehouden. Wat, de, wat ze dan denken, wat moeten die nou met een, een of andere haar amsterdam ser uh, in Ja. Staan, ja.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 Lijkt me duidelijk, hier komt de drie van Minor Citizen. I've decided. I've decided. van Wendy Moores had hem vorige week in de akoestische versie gespeeld en Minor Citizen I've Decided. Dan tijd voor een lange single. En die komt van Estrid uit Utrecht. En Bo Manning, die is ooit eerder geweest hier in deze studio. Dateert ook alweer van 2022. Hier is Death Wisher. Between your fingers through my hair. in here, but never found. Like this every time. It's unfair. Cause all I gave you was kind.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 Tires making sounds on the shoulder line One hand on the wheel as the road winds I came this far from all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 that's where i broke down in a different time and i look at the box on the passenger side and i know i can find